Jelle Visser met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet stelt verdere versoepelingen... zoals de opening van dierentuinen en sportscholen voorlopig uit. Volgens het kabinet is de daling van de coronacijfers nog niet voldoende zichtbaar... om de volgende stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten. De druk op de IC's en bezetting van de ziekenhuizen is nog te hoog, aldus het kabinet. Het UMC Groningen heeft tientallen operaties van kanker- en hartpatiënten die voor de meivakantie waren gepland uitgesteld, meldt RTV Noord. Het ziekenhuis doet dit vanwege de grote toestroom van coronapatiënten. Alleen acute en spoedeisende zorg die binnen twee weken moet zijn geleverd kan worden gegarandeerd. Bij autoproducent VDL Netcar ligt sinds donderdag de productie stil... vanwege een tekort aan computerchips, schrijft NRC. Volgens een woordvoerder was een elektronische component niet beschikbaar... en kunnen zonder deze onderdelen geen auto's gemaakt worden. Donderdag en vrijdag bleven zo'n 3000 medewerkers thuis. Het is de bedoeling dat ze maandag weer beginnen. Mogelijk volgen er meer gedwongen productiestops. Bij VDL in Borne worden BMW's en MINI's gemaakt... In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over beelden uit een Schotse varkensstal. Te zien is hoe varkens met een hamer worden gedood... en hoe biggetjes tegen een betonnen vloer worden geslagen. Ook zijn er zeugen te zien met ernstige verwondingen. De beelden zijn stiekem gemaakt door een dierenwelzijnsgroep. De eigenaar van de varkensboerderij was bestuurslid van een organisatie die vlees promoot en juist het dierenwelzijn van varkens moest garanderen. Toen de boer de beelden uit zijn stal te zien kreeg, trok hij zich terug uit de organisatie. De actiegroep roept op tot betere controles... en strengere regelgeving rondom varkens. En dan het weer. Zon en wolken. En in het noorden en noordoosten mogelijk een buitje. Het is vanmiddag zo'n 13 graden. Dan heldere nacht en hier en daar lichte vorst... is het ook morgen een vrij frisse dag met in de ochtend geregeld zon. En smiddags wat meer stapelwolken met hier en daar een regenbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 En dit waren de Pretenders met Don't Get Me Wrong. En uh, Don't Get Me Wrong, uh, we hebben Peter verstegen aan de telefoon... want die heeft een linkje gekregen. Ja, dat klopt. Goedemor goedemiddag, Peter. Ja, goeiemiddag. Ja, dat, dat was wel een verrassing, denk ik. Dat was zeker een verrassing, ja. ja. Hoe ja, hebben ze je daar uh, naartoe gesmokkeld? Uh, nou ja, uh, via via... Um. Ik doe natuurlijk veel vrijwilligerswerk in de kerk en dergelijke. En Paul Zweers, een van mijn uh, mede helpers in de kerk, dus, die had mij gebeld of ik hem even kon komen helpen uh, om de, de kerk een beetje weer op gang te brengen voor een expositie. Ja. Zodoende. En ja, nou, toen kwam ik daar ook. Ze hebben daar een beetje over gebabbeld en gepraat. En op een gegeven moment ja, moesten we ook naar de ontmoetingsruimte om wat te bekijken. En dan zie ik ineens uh, het licht gaat aan... en uh, zie ik de hele ontmoetingsruimte vol met mensen zitten. <laughs> en dan zag ik uh, de burgemeester staan en denk ik... oh god, hebben ze me te pakken. Maar goed. Ja, maar het is toch wel heel fijn om uh, waardering te krijgen voor dat wat je hebt gedaan. Nou, ja, dat, dat is ook wel zo natuurlijk uiteraard. Ik heb natuurlijk wel het een en ander... Uh, georganiseerd in het dorp, in het verleden. Ja. ja. Oh, okay. Absoluut. Nou ja, buiten natuurlijk de, de, het pionierswerk wat je hebt gedaan op het gebied van fietshelmen. Hè, met, met veiligheid en uiteraard het organiseren van de wedstrijden en toertochten. Ja. Uh, ben je natuurlijk eigenlijk nooit gestopt met je activiteiten. Je zit niet thuis achter de geraniums te kijken hoe de volgende dag komt. Nee, nee absoluut niet. Dat ken ik ook niet. Ik ben geen zitter, geen laat ik het zo maar even noemen. En, en ja, sinds dat mijn vrouw overleden is uh, moet ik ook wel bezig blijven, want dan breng je er een beetje reuring in dan blijf je aan de gang ook ja. je kan wel, uh, wel op de stoel blijven zitten, maar dat, dat werkt niet dat nee. werkt bij mij niet nee, zo nee en, en buiten het sporten hè? want uh, ik weet niet, loop je nog op de baan? Uh, ja, ja, zeker, zeker. elke woensdag heb ik dus uh, mijn rondje, en dan loop ik de laatste tijd niet, want ik heb een kunstknie en een jaar later, dat is alweer vijf jaar geleden, is mijn bovenbeen gebroken geweest. Ja. Net boven die kunstknie. Dus daar zit een heel plaat in. Het loopt niet zo makkelijk. Dus de laatste tijd neem ik in ieder geval wel de handikar mee. Dat nou ja, gelukkig worden. hebben ze op de, op de golfbaan, hebben we zeg, of nou ik niet meer, want ik ben geen lid meer van de club, uh, een, een eigen kar. Hè? Dus uh, wat ja. dat betreft uh, is dat natuurlijk ja. heel erg fijn. Ja, heel fijn. Maar is dat, is dat tijdelijk of zeg je van nou dat zal wel nee, zo blijven? Nee, dit blijft zo. Dat, dat, dat is wel, bij het. Bij die plaat, bij, bij die kunstknie, dat, dat, dat blijft gevoelig en ik kan geen lange afstanden meer lopen helaas. Nee, nou ja goed. Maar nou, ik, ik... fiets ook goed, ik uh, fiets heel veel, uh, Ja, dat, dat, dat is ook een van mijn de hobby's van het verleden natuurlijk. Ja. En, en ja, dat blijf ik doen, ik, uh, dat is een goede training ook. Ja. Nou goed, verder, verder ben je natuurlijk in en rond de kerk, de katholieke Arata kerk zeer actief. Ja. Er is genoeg te doen ook, geloof ik, daar. Ja ja, ja. de begraafplaats bijhouden, dat moet netjes zijn, vind ik dus. Ja. En dat doen we dus met een koppeltje. En dat gaat, uh, ja, redelijk goed. Redelijk ja. goed. Ja. Maar die begraafplaats, uh, daar worden volgens mij geen nieuwe mensen meer uh, begraven? Ja, ja, hoor, ja hoor, Wel? Ja, hoor. We hebben nog geregeld, hebben we dus nog uitvaarten. En ja. dat er dan ook nog weer een graf uh, gemaakt moet worden... en dergelijke, een en dat soort dingen. Daar heb ik dan mijn mensen voor, hoor, dat doe ik niet mee. <laughs> nee, nou ja, goed. Je bent natuurlijk wel een ervaringsdeskundige daar... dus uh, je zult ongetwijfeld je expertise kunnen delen ja, ja, met die deskundige, mensen. Deskundige, ja, deskundige, ja. Ik heb alleen maar een meubelmakersdiploma en voor de rest uh, ja, maar dat heb zegt ik heb met mijn handen in mijn hoofd verdiend. Ja. Ik dat is algemeen genoeg om heel veel te kunnen doen, lijkt mij. Ja, ja, ja, ja. ja. Ze zeggen wel eens wat jouw ogen zien, kunnen je handen maken. Ja, nou, dat heb jij dus. Ja, ja nou ja, zo ben ik al helemaal ingesteld. Ja. Heb ik van mijn vader. Heb ik vader <laughs> van de oude verstegen. Van, ja, inderdaad. Die inderdaad. Ja. is al heel wat jaren weg natuurlijk. Ja. In jaren 60, to, in 1960 is hij overleden. Ja. Toen was ik net bij een baas aan het werk en toen, uh, uh, mijn broer die was al in de in die bij mijn vader. En ja, voor mijn moeder moest ik mijn broer komen helpen. Toen dus oh, ja. ben ik maar fietsen gaan maken. Ja. Met de oude fietsenmaker, open Harry, die uh, de oud zandwoorders nog wel kennen, denk ik, die bij ons werkte. Ja, want, want de verstegers die zijn natuurlijk rijk vertegenwoordigd in het dorp. Ja, absoluut. Ja, <laughs> ja, ja. Ja, dat bedoel verschillende... ik positief hoor. Ja, ik weet wat je bedoelt, dat is waar. Ja. Ja. Ja. En, en wat, wat, wat, wat, uh, wat denk je, wat je, wat je nog, uh, zeg maar. Heb je nog een plan? Heb je, ga je nog zeggen van nou, ik, ik wil dat nog gaan doen? Want dat, dat vind ik nou, belangrijk. Niet, niet speciaal wat ik nu doe, daar heb ik ook wel ondervallen. Uh, dat wil ik gewoon blijven doen. Ja, ja want ik, uh, ik, wil, uh, ik wil honderd worden gewoon. Ja, nou ja. moet ik me even. Ik, ik, ik ben nog nooit op dat kerkhofje geweest van, het, uh, van de kerk. Moet je, uh, ik even kijken, ja, ik, ik, je ik de, denk van. dat ik dat maar moet doen. Want ja, iedereen ja. kent natuurlijk de grote begraafplaats. En uh, daar gebeurt, uh, wat mij betreft, tenminste uh, zover ik, zie, ik me kan herinneren, het meeste. Maar ja, ja. moet ik me dan bedenken dat je zeg maar, ook je bezighoudt met de graven van mensen die uh, al heel lang geleden zijn uh, begraven. En zeg maar geen familie meer hebben die dat zelf kunnen onderhouden? Uh, nou, in principe moeten de mensen zelf het graf onderhouden. Alleen wij doen daar omheen ja, de boel schoonhouden. Ja, het onkruid uh, wegspuiten, dat, dat, dat heb ik dan in een speciaal middeltje voor. En uh, de paden schoonhouden, uh, de bomen snoeien, uh, nou, noem het maar op, uh, gras maaien. Er is een heel groot, mooi grasveld bij met een mooie vijver en dergelijke. Het is echt een lust om... Want als je daar Er zijn ook bankjes, dan kan je heerlijk in het zonnetje zitten. Ja. Het is een, en, een beetje en, verstopt, hè? Het is hè? een beetje een beetje intieme vergaanplaats, is het vergeleken ja. bij bij de algemene begraafplaats. Ja. ja. Want als je er zo langs loopt, dan denk je van, nou, geen idee wat, wat, waar nee, dat nee, is nee, en, en waar en hoe dat eruit ziet. Dus het, ja, de, ja. het, is, het is eigenlijk de wel de moeite ik, waard. Ja, naast de, de de de parkeergarage, je hebt een hek en een kleine hek, daar kan je zo doorlopen tussen tien en vijf uur op de dag. Ja. En dan kan je daar gewoon rondwandelen. Het is het is echt een heel heerlijk rustig plekje in het midden in het dorp. Dat is het mooie daarvan natuurlijk. Hè? Ja. Zijn er bijzondere namen die daar nog liggen? Waar, waar, hè, van graven die, die niet geruimd gaan worden, maar die daar gewoon uh, tot in de eeuwigheid uh, blijven staan? Een uh, enkel stuk hebben we, waar echt heel oude grafsteentjes nog staan. Uh, dat bij elkaar verzameld is eigenlijk, laat ik het zo zeggen. En, en uh, ja, Ik weet niet precies uit mijn hoofd wie er allemaal liggen, maar er liggen er een heleboel de verstegers, de vleeshouwertjes, nou noem het maar op. Ja. Je komt echt bekende zand voor de stegen als ah, ja. je de oude zand voor de kent. Nou, ja. van, van katholieke oorsprong natuurlijk. Hè. Dat Uiteraard. Is katholieke begraafplaats, geen algemene. Nee, dat snap ik. Maar goed, voorlopig kom jij nog helemaal, behalve dat je het onderhoud niet in de buurt van een van een begraafplaats, want je hebt nog genoeg te doen en nog genoeg te beleven. Uh, ja. Want ja, je, je, je bent relatief jong, zeg ik dan uh, maar. Ja, ja ik, ik, ik hoor nog niet bij de oude, oude garde. Nee. nee, want ja, wanneer ben je oud trouwens? Hè? Dat, uh, ja, dat is ook, ook maar een relatief begrip. Uh... Mijn achterbuurman, uh, Frits Brokkus, die is over de 100. En, en, en een half jaar geleden uh, fietsen ik nog met hem hier door de Waterlengduinen heen, dus ik heb wel nagaan. Echt waar? Ja, ja, absoluut. En die loopt nog veel. En uh, ja, die, is, die is 102. Dus ja, ja, dat moet ik ook kunnen halen. Ja, nou ja, en ik moet zeggen... dat ik, ik zie ook uh, allerlei aanpassingen... met fietsen. Uh, ja, als het wat instabiel wordt... kun je er uh, drie wielen van maken. Ja, ja, nee, ja ik, ik snap dat dat jou eerder na zou zijn. Maar als dat de reden... de manier zou zijn om de, te kunnen blijven fietsen... nou, dan wist ik het wel. Ja, en wat ik ja. ook een hele mooie vind... is die duo-fiets. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, die invaliden door de duinen en ziet rijden en dergelijke. Ja. ja, dat is een oplossing voor mensen die dat evenwicht niet meer hebben. Nee. En die gaan dan met een maatje gaan ze dan door de duinen fietsen. Ja. Hoe, hoe mooi de, is de, dat? De, ja, ja. Ja, en heerlijk op de fiets, geluidloos. En het is, het is, het is prachtig. Ja. ja als je hier, we zitten natuurlijk in, in, in een paradijs hier in deze omgeving. Zeker wel, zeker wel. Zeker wel. Ja, nou ja, jij blijft in ieder geval nog even doorfietsen. En, ja, ja voorlopig nog wel. Joh. Ja, ja, ja. Ze, hebben je, ze hebben je mooi te pakken genomen. En uh, ja. we gaan er maar vanuit uh, dat je nog een hele tijd uh, verder uh, kan gaan. Zeg maar, ja, met ik, je uh, ik, ik weet genieten van je, van je kinderen en je kleinkinderen. Ja, ja, ja, ja. en vooral wat wielrennen natuurlijk. Mijn kleinzoon is natuurlijk bijna prof. En die uh, moet overal, eerder beginnen de koersen weer een beetje voor hem ook. En ga ja, je dan met hem mee? Is dat dan, uh, dan jouw. Uh... Ja, dan ga ik wel eens met mijn schoonzoon en mijn dochter mee. Dan gaan we naar de koers kijken in Brabant of België of wat ook. Dat, nou, dat, dat houdt je weer. lekker bezig dus. En dan kom er ook wel eens oude gardes tegen, die ik van vroeger natuurlijk allemaal nog ken. Ja. Is het, is het, want fietsen heeft natuurlijk een enorme toeloop genomen in, in deze periode ook. Hè? Mensen moesten natuurlijk wat gaan doen om uh, zich te vermaken. Omdat ja. uh, hè, er zijn heel veel ja. dingen die weggevallen zijn. Ja, uh, ja. Merk jij dat ook? Uh, ja, je, je komt steeds meer fietsers tegen. Nu in deze coronatijd helemaal. Want het, het, de fietsen zijn haast niet aan te slepen. Nee. De fabrikanten kunnen het, de productie bijhouden. Het is zo moeilijk, het is al lange leeftijd op die fietsen. Ja. En ik heb nu de beginperiode van de fietsen, nou, van, fiets, van de jaren zestig af, uh, meegemaakt. De hele ontwikkeling, vooral in dat, in dat sportgebeuren en dergelijke allemaal. En, en, en op kleding, nou ja, de helm, die werd ook al genoemd natuurlijk. Waren wij de eerste uh, in Nederland die met een, met een uh, Willepies helm op de markt kwamen. Ja. Ze verklaarden ons een beetje voor gek. Maar als je nu ziet, veel eh, jannes en dergelijke, hebben allemaal. Allemaal. allemaal op hun hoofd en, hoofd. en dat is natuurlijk ook en, of, heel verstandig. Ja, absoluut. Ja, ja zeker. Is een hele ontwikkeling geweest hoor. Dat heb ik, dat, dat ik, ik meehelpen uh, importeren en dergelijke. Deden we dus vanuit Amerika vandaan. En, en uh, ja, dat was echt een beginperiode van de ontwikkeling van dat geheel. En veilig ook, want je ziet ook heel veel ouders uh, met kinderen. En met name kinderen die, dan op, he, die al heel vroeg de fiets op gaan. Maar dan wel ja. met een helm, want ja, het is natuurlijk ja. zo, als die vallen, en uh, ja. dat is natuurlijk zeer kwetsbaar. Dus het is ja. natuurlijk sowieso ja. heel veiligheid. verstandig. Ja. ja, veiligheid gaat voor alles, ja. zeggen wij altijd. Ja, ja ik, ik. en wat vind je van die elektrische fietsen? Want ik zie soms uh, gasten door het dorp heen vliegen dat ik denk van... Oh, oh. Ja, dat, ja nou, dat moet je er even overheen kijken. Maar aan de andere kant vind ik dus die elektrische fiets is een ideale oplossing voor mensen. Zoals ik zelf ook met mijn knie zit. Ja, uh, dat rechterbeen kan ik niet zo van kracht zetten en daar heb ik een elektrische fiets voor. Ja. Maar ik ga niet als een idioot door het rijden, ook niet op de grote weg. Nee. Ik, ik, ik rij met de dingen en ik heb een snelheid tussen de 15 en 20 kilometer. Ja. Dat is een normale snelheid. Ja, precies, en dat je, hoeft dat, niet dat hard. Dat is reed, dat is veilig. Ja. Maar dat harde rijden, wat doe je dat voor? Dat vind ik onzin. Kijk, als je naar je werk moet, neem dan een motor of ga dan met. met een vervoer. Nou, het, is, het is vooral heel erg gevaarlijk, want je hoort ze dus niet aankomen. Nee, en, en je kunt daar dus ook niet uh, goed op reageren. Als je zeg maar je hebt naar links en naar rechts gekeken, je denkt het is veilig en je wil oversteken, ja. dan komt in één keer zo'n idioot ja. met een enorme snelheid aanfietsen. Ja. Ja. Dan schrik je je rot. Ja. Hartstikke ja, maar link. Maar ja, dat, vind ik, dat vind ik de grootste onzin. Je hoeft helemaal niet hard te rijden. Nee. Nee. En ondersteuning is, is, is ideaal voor mensen die uh, nou met een been zitten... of met een beetje ja. handicap zitten... of met kortademers zijn of wat ook. En ja. daar is die elektrische fiets voor. Precies. En niet voor te racen. Nee. Nog even dan een dan dan andere dan... vraag, Peter. Was jij uh, al betrokken bij dat wielerevenement in de jaren 50? In de jaren 50 nog net niet, nee. Jij bedoelt met de wereldkampioenschap. Ja, Toen precies. Ik nee. Nee. Nee. Nee. Dat was net voor jouw tijd. Dat was, ja. ja. Ik ben in de jaren, even kijken, mijn vader is in 1960 overleden. Toen ben ik eigenlijk in de fietsen terechtgekomen. Oké, okay, nou goed. Nou, was even een vraagje tussendoor van Cor. Uh, ja, nee, nee, nee, ja, nou, ja, in zo. ieder geval uh, nogmaals gefeliciteerd uh, met, je, met je onderscheiding. En het is je gegund en ik zeg blijf gezond en blijf genieten. En wij komen elkaar vast tegen of op de baan of in het dorp. Ja, zeker weten. Goed zo, fijn weekend. Ja, Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Dag Peter. We spreken elkaar. Jazeker. Doei doei. doei, doei. Oh waren de Archie's met Sugar Sugar. Volgens mij heeft Cor een rotgeintje uitgehaald... en heeft mijn stem uh, stiekematen meedraaien. Maar goed, dit terzijde. We hebben aan de telefoon, als het goed is... Uh, de tweede onderscheiden, koninklijke onderscheiding... persoon Jan Wassenaar. Ja, dat klopt. Hallo. Hi. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Ja, die prachtige foto van jouw vrouw... die uh, vol trots dat opspelt bij je zie ik uh, staan... en. Uh, hoe, hoe hebben ze jou te pakken gehad? Nou, wij bij de, uh, de, de vereniging, de seniorenvereniging, ja. hebben dus het probleem dat wij uit het Rode Kruisgebouw gezet zijn en eigenlijk geen onderkomen meer hebben. Oh. Maar onder andere een van de alternatieven is de kabouterzolder van de Agatenkerk. De kabouterzolder? De kaboutenzolle, ja, voor onze vergaderruimte en onze opslagmogelijkheid. En okay. daar, hadden we, daar hadden we een vergadering over. Aha. Al met al weet ik nu nog niet of we daar al wel of niet gebruik van kunnen maken. Maar... <laughs> Want daar zijn jullie nooit meer aan toegekomen. Daar zijn we dus nooit meer aan toegekomen, Prachtig. Nee. Dat was de koffieruimte, zeg maar. De, de, de, de... Is dat boven uh, bij het orgel ja, daar? Nee hoor, dat is uh, bij, uh, boven, de, boven de krocht, boven de garages van de krocht. Daar zit die kabouterzolder van. Ah, oké. Okay. Dus de, de kabouterafdeling mocht er gebruik van maken en, uh, oh. en de scouting. Ja. En uh, tijdens de kerkdiensten, toen er nog kinderen waren, werden die daar ook opgevangen. Aha. Dus is een mooie ruimte verder en die wordt momenteel niet benut, dus... Jullie dachten dat is een goede plek uh, waar jullie naartoe ja, kunnen gaan. Ja. ja, goed. Maar goed, ze hadden je dus te pakken en je kwam binnen en toen zat het daar vol met mensen? Ja, toen zeiden ze, uh, Bart Putter, die wilde je nog even spreken, maar die zou in de ontmoetingsruimte zijn. Maar die is donker, maar laten we maar even kijken. Dus die ontmoetingsruimte gaat open. En ik zeg, wat is hier nu aan de gang? <laughs> Bam! <Die ging> aan. <laughs> ja. En toen hadden ze je... Toen begon langzaam het, uh, het muntje te vallen. Ja, precies. Nou ja, kijk, uh, je bent al sinds uh, 18. Of nee, 18, sorry hoor. Nee, ja, dat is wel, zou al heel vroeg zijn. 1980 actief als uh, vrijwilliger voor de, voor de parochie van Sint-Agata in. Uh, nou ja, ja, dat heb uh, zelfs nog eerder. Ja. ja. Ik dat, wat, eerder. Wat, wat mag ik vragen, wat voor, uh, wat voor werk je gedaan hebt? Ik heb ben gewerkt bij. Uh, uh, de pen in de eerste etappe echt nazie en later in de waardepolder op het bedrijfsvoeringcentrum dus waar vanuit alle hoogspanningsactiviteiten uh, worden geregeld, georganiseerd en bewaakt. Ja precies. Dus, dus organiseren dat, uh, dat heeft er dan nog wel ingezeten. gezeten. Ja, ja zeker. Maar goed, je bent heel actief en nog steeds. Het is niet zo dat je dat je niet uh, Zeg maar ja, nu denk ik dat je iets minder mobiel bent doordat je vrouw niet meer zo goed loopt. Ja, nou het gaat, gaat gelukkig steeds beter. Dus, ja. Ja. Maar goed, de seniorenvereniging, uh, daar uh, ben je nog actief. Ja. En ook in de in de kerk verder ook. En ja, in het verleden heb ik in de kerk ook, daar heb ik nog eens een keer nagekeken. Yes. De zolder in de past, die is een van de eerste werkzaamheden geweest. Daar hebben we dag één peertje en daar hebben we toen TL-verlichting de, uh, aangelegd. Het elektrisch maken van de klokken hebben we in de tijd gedaan. De verlichting in de toren. De toren die hadden ze de verlichting aangebracht met uh, ijzeren schroeven. Maar <tie> nou, hier in Zandvoort rond alles weg. Ja. Dus dat zit nu allemaal keurig met messing de Zolder, die, die hebben toen een uh, eigen elektriciteitsaansluiting gegeven. Want die zat geloof ik gekoppeld met uh, de kroch. Ja. Zelfs de aardpulsen hebben we daar nog geslagen met Engel Zoon samen. Oh ja? Ja. Bijzonder. Ja, leuk. Ja, Maar goed, er, er, er is voldoende... Onderbreek... Ja, sorry, ik onderbreek. Je Ga door. Vele jaren... Uh, dat was dus uh, via de drie kerken, waar je toen nog de gereformeerde kerk... ...ik geloof zelfs de protestantenbond, ja, die hadden we ook leden, ook, ook nog contact mee. Ja. En de dorpskerk uh, en de, de, de, de agatakerk. Ja. Ja, ontmoetingsdag van Jan Brabander, met Jan Brabander. Die hebben we ook jaren georganiseerd in, uh, in Minukum. Ja. Dat was ook voor ouderen, hè, in, uh, dat is alles heel leuk. Ja. Maar goed, je verveelt je nog steeds niet. Want je bent uh, onder andere uh, de bezorger van de klink. Ja, dat doen we ook natuurlijk. En de bibliotheek? Uh, bibliotheek? Nee, daar heb ik geen, uh, geen verbinding mee. Nee, omdat ik, ik lees dat je de bibliotheek ordent. Maar dat is dan de bibliotheek van de kerk, denk ik. Nee, oh, ik grappig. naar de bibliotheek komen, hè? Nee. nee, nou ja, goed. In ieder geval, ja. ik, ik, ik probeer te lezen wat, hoe actief je bent en wat je allemaal doet. Dus nou vandaar... ja, ook, ook in de kerk natuurlijk. Beter uh, Versteeg heeft het niet over gehad, maar ons grote zorgenkind in de kerk... is op het ogenblik het, het uurwerk en het slagwerk. Want, wat, wat is deze, er aan de, is, de hand? Nou ja, wat is het, het is oud. En, er wordt er nu weer bij ik heb al gezegd van... Uh, nou, laat het hele oude systeem los. Want het uurwerk wat in de kerk zit... dat is wat 1893... Ja. 1893, dat is nog uh, overgenomen uit een andere kerk. Ja. Maar dat uurwerk, dat draait nog steeds goed. Maar dat hele stangensysteem naar boven toe, naar de, de vier klokken... Ja, dat, dat, dat loopt een beetje... dat werkt gewoon niet meer Dat loopt spaak, om het maar zo te zeggen. En ja, dus... Ja, ik, ik zie het ook, he, dat de klok af en toe niet uh, goed op tijd uh, staat uh, van de nee, kerk. Maar ja, dat is helemaal een probleem op het ogenblik. Uh, dat was dan in de tijd dat ik bij het pen werkte. Dat de frequentie uh, in de hand houden, dat hebben ze in de tijd dat ik bij het pen werkte al, al losgelaten. En het wordt steeds moeilijker om met al die, die, die zonnepanelen en die windmolensystemen, om, om die 50 hertz precies te krijgen... waardoor de klokken gelijk lopen. Aha. Dus je moet eigenlijk op het ogenblik... als je klokken aanschaft, zorgen dat ze door Frankvoort uh, gestuurd worden... dan weet je zeker dat de tijd goed loopt. Dat ze goed blijven lopen ook. Ja. Nou ja, misschien uh, wordt het tijd uh, voor iets nieuws uh, daar? Dat, uh, ja, dat, dat, dat er gewoon vier uur werken komen. Maar ja, dat is... Dat is een kostenplaatje. Goed, ja, dat zal zeker... Uh, ja... Ja, nou ja, misschien moet er een, een, een benefiet uh, worden georganiseerd. Horen, of, ja. voor, de, voor de klokken van de kerk. Ja, want ik hoor zeker de mensen die in de buurt wonen, die slapen er ook echt op. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja dan ben je dus al klokjes niet goed Ja, die krijgen we bericht dat de klok niet goed lopen. Ja, ja, je wordt er dan ook persoonlijk op aangesproken. Ja, zeker. Ja, nou ja, goed. In ieder geval, uh, ook, ook jij hebt nog uh, voldoende te doen en uh, ja. activiteiten te, te doen. Uh, wordt er nog, uh, met een, is het Nordic Walking nog steeds actief? Ja, niet in verband met de seniorenvereniging. Dus wel privé lopen we nog elke week. Ja. Ja. En uh, wandelen ook op woensdag. Ja, het zwemmen ligt al meer dan een jaar stil nu. Ja. Heel jammer, sindsdien krijg ik ook een, een, een buikje, dus ik moet nog weer gauw gaan zwemmen. <laughs> ja, dan moet je, moet je op gaan letten. Ja, ja zeker. En uh, ja, natuurlijk, wat, wat heel veel mensen in het dorp uh, ook gemist hebben, ik ook... Uh, en uit meerdere redenen, van meerdere redenen is het... Uh, het nieuwjaarsconcert natuurlijk, wat er georganiseerd uh, werd in ja. de kerk. Ja, dat uh, ja. ja. ja. Een jaarlijks feestje was. Zeker, ja. En ons... Dus, uh, maar en staren en zo, die dingen. Ja. Zat er, zat er, was er nog iets wat, uh, op, uh, wat nog te, te komen zou uh, in de kerk? Een groot, een groot evenement? Ik weet het niet. Ja, iedereen wacht af. Wat, ja. wat, wat, wat, hoe die corona zich gaat ontwikkelen. dit huh? ja. blik mogen er maar 30 mensen in de kerk. Ja, precies. Want dat wou ik vragen. is, is Dat is nog steeds 30 personen. Ja, is dat niet uh, verruimd? Nee. Ja, ja. Helaas. Maar dat met Peter jou niet tegelijk komt. Nee, daarom zijn Peter en, uh, en ik dus ook niet gelijktijdig gekund. Want je zit steeds met die aantallen mensen. Ja. ja. Nou ja, goed. Dan heeft iedereen ook de, de juiste aandacht kunnen krijgen die, uh, die verdiend was. Dus dat is op zich ook wel, uh, wel mooi. Uh, maar, want ik weet dat er s ochtends vroeg altijd het koffieuurtje was uh, in de kerk. Is dat nog wel ja. zo? Nee. nee, dat is... Dat mag al, ook allemaal niet. Uh, nee, maar dat is in de tijd al verhuisd naar... Uh, uh, hoe heet het? Oh. De blauwe, blauwe tram, hè? Daar in oh, ja, de... natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, goed. Naar de locomotief heet het daar, ja. Het is natuurlijk een prachtige locatie en ook een mooi alternatief... Uh, om met, voor mensen om bij elkaar te komen. Dus, uh, ja, zeker. Maar dat ligt ook stil, hè? Al een uh, jaar, denk ik. inmiddels. ja. ja. Nou ja, ik hoor je vrouw op de achtergrond... Uh... Ja, die souffleert met zo nu. Ja, dan. dat geeft niet. Maar als ze nog wat wil vertellen, dan wil ik graag haar ook nog even horen. Zeg het eens, ja. Ja. Ik ben niet zo ver weg, want we hebben niet zo'n grote villa. Maar... <laughs> nee hoor, ik vind het ontzettend leuk dat hij dit heeft gekregen. Ik heb dus tien jaar geleden een lintje gekregen. Aha. Ja, ja, dus ze zijn nu eh, van hetzelfde niveau. <lacht> ja. En mijn ene zusje, die heeft er dus geen. En die zei toen ze gisteren meegekomen waren hier naartoe... Ja, ach, ik doe mijn werk. En ik hoor er even niet bij. Maar ah. haar man heeft ook een lintje. Ach zo. En wij zijn allemaal erg oranje ingesteld van huis uit. Dus ze zei, ach, misschien hoor ik daar ook wel niet bij. <lacht> maar oh. Nou. Nee hoor, mijn moeder die was bij het Groene Kruis en die hebben toen geprobeerd een leentje te laten krijgen. Dat kon niet, want ze had niet voldoende jaren. Oh. Dus die heeft toen van het Groene Kruis uit een enorm leentje en oorkonde en bedankje gekregen. Ja. was zo erg blij mee. Want wat ja. hoeveel jaar moet je dan uh, zeg maar actief zijn om dit uh, te kunnen krijgen? En nou, veertien of zo. Oh. Heel lang hoor. Ja, ja, dat is zeker lang. Want Jan zou het eerst verleden jaar per jaar daarvoor al kunnen of willen krijgen via iemand. En die zeiden toen, nee hoor, nog een paar jaar meer moet hij hebben. Oh, oh, oh, oh. Dus, ja. keihard zijn ze. Ja. ja, en ik heb toen op een gegeven moment, ik deed van alles ook in die kerk. En toen begon mijn evenwicht een beetje vervelend te doen. En toen ben ik, moest ik ophouden. Ja. En toen heeft hij mijn dingen van kostendiensten en zo overgenomen. Nou ja, ik denk dat het al eerder dan 1980 was hoor. Ja. Ja, nou ja, het, ja, het werd hoog tijd dat hij hem ook kreeg. Want wij zaten hier op een gegeven moment in 1972. Want 71 1971 zijn we getrouwd, 72 hier. En toen had Pastor Kaandorp, die was hier nog. En die zei toen tegen mij, ik denk dat jij wel iets bent voor de lokale raad. En voor het volgende bestuur vanuit de lokale raad. Ja. Nou, dat was niet in 1975. Nee. En toen nou ja. ben we in 1975 ook bij de Nieuw Unicum gegaan. En uh, ja, dat bent dus nog. Maar ja, ik kan niet meer zo snel heen en weer. Maar ik ben wel dan wel. En iedereen vindt dat heel leuk. Want ja, ik ken iedereen. Ja. En zo, zo doen wij van alles toch wel. Maar jullie zijn in ieder geval nu weer op het gelijke niveau. Hartstikke goed. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. Oké, okay, nou hartstikke bedankt uh, voor dit gesprek. En uh, ik wens jullie samen een heel fijn weekend. En uh, wij zien elkaar vast weer ergens in het dorp. Wel, ja, wel, ja, natuurlijk, ja. Oké. Okay. Allerwester, en Dank we gaan de uitzending verder. Goed zo. En uh, met de gedag. Dank u wel, Tot jullie zien. ook. Dag. dag. I thought love is only true and fairer tense. And for someone else, but not for me. Our love was out to get me. And I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind.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 And I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Hooked out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Ja, dit waren de Monkeys met I'm a Believer. Wat een heerlijk nummer is dit toch. En we hebben de volgende gedecoreerde aan de telefoon. Dat is Gijs Beekhuis. Goedemiddag, Gijs. Mag ik Gijs zeggen? Ja, natuurlijk mag dat. Oké. Ik heb geprobeerd om een foto van je te vinden... maar ik heb hem niet kunnen vinden ergens. Eh... Ja. Ja, Kijk, want ik, de meeste mensen ken ik wel in een dorp... dus toen ik jouw naam zag, toen dacht ik van... wie is die man? Die moet ik toch ook kennen? Die moet ik ergens gezien hebben? Die moet ik... Ja, ja, ik denk ik loop al een paar jaar rond. Ja, nee, dat, dat ja. mogen duidelijk zijn, man. Ja. Anders krijg je zo'n lintje natuurlijk ook niet. Ook dat niet. Nee. <laughs> maar goed, gefeliciteerd. Dankjewel. En de, de, de eerste vraag wat ik bij de andere heren heb gedaan... is van hoe hebben ze je erin laten lopen... Ja, op een hele geraffineerde manier. <laughs> ik, uh, ik ben uh, jaren lid geweest van, uh, van de Buffalo's, de scouting scouting. Yeah. En uh, uh, de heer Gerrit Schaap ken ik heel goed. En die is uh, nog steeds voorzitter van die scoutinggroep. En die zei, joh, we bestaan 75 jaar. We hebben een interview met de Klink. En uh, ken jij om kwart over elf even op het troephuis komen? Nou, ja, dat, dat klinkt bijna heel bekend in de oren. Dus ik ging om kwart over elf naar het, club, naar het clubhuis. En toen kwam ik op het terrein. En uh, zag ik daar uh, in de kapverkaal de burgemeester en uh, mijn familie en nog wat mensen staan. En ik denk, oh, oh, dit uh, moeten ze mijn hebben. <laughs> moeten ze mijn hebben. <laughs> heel goed. Nou, ze moesten je hebben. Ja, dat klopt. En, uh, ja, dat was heel, uh, heel leuk, heel verrassend en... Uh, ja, ik ben niet zo van de belangstelling. Dus ik, ik, ik, voor, voor mij kwam corona goed uit. Dat het in een klein comité is. En dat uh, ja. is leuk. Ja. Nou ja, weet je. De, ik denk dat er op zo'n moment uh, uh, een paar dingen belangrijk zijn. Het is natuurlijk de erkenning dat je al heel veel jaren... Uh, heel veel dingen doet voor de gemeenschap. En ja. uh, dat er heel veel uh, liefhebbende mensen om je heen zijn. En, en dat komt dan ja. samen. Ja, dus zeg maar, met telefoon, bloemen, alles van alle kanten. En ik ken natuurlijk onwijs veel mensen. Ik heb uh, via de scouting een hele hoop gedaan, maar ik heb ook uh, 24,5 jaar rondgelopen in het dorp als uh, reservepolitie. Ik heb een uh, fietscrossbaan opgezet, een speeltuin opgezet. Uh, nou, van alles. Ja. Altijd druk, maar dat zit in de familie. Want mijn, mijn vrouw en mijn kinderen zijn hetzelfde. Ja, dat, dat gaat meestal zo, hè? Dat, dat als dat eenmaal in je familie zit, dan zit het in je bloed en dan organiseer je gewoon uh, dingen en, uh, en dan ga je daarmee door. Dat is natuurlijk ook prachtig, hè, want we hebben natuurlijk een geweldig dorp... en er is genoeg te doen en er is ook uh, genoeg uh, te beleven voor uh, vrijwilligers. Ja. Um, buiten uh, zeg maar de buffalo's, uh, dus de scouting... Uh, de, is dat ook uh, bij de reddingsbrigade geweest? Nee, nee, nee, dat zijn mijn zoons die hebben bij de reddingsbrigade uh, gezeten... Ben, uh... De oudste zoon heeft verleden jaar een lintje gekregen, omdat hij zoveel jaar bij de vrijwillige brandweer uh, zit. En is nu uh, beroepsbrandweer. En mijn jongste zoon zit nu nog bij, bij de, bij de Redboot. En uh, mijn oudste zoon doet ook nog wat met scouting. Aha, ik, je, dat is waar ik dus op het verkeerde pad gezet ben, door dus uh, te gaan zoeken op Beekhuis. En uh, toen kwam ik dus ook bij de reddingsbrigade uit en ik dacht dat dat dus uh, met jou te maken had. Maar ja. het zijn dus je zoons die daar actief zijn. Ja. Ja. ja, als het goed is staat er een foto in het Halems Dagblad u, uh, aan Muidenkrant, dus daar kun je hem zo, uh, zo op zoeken. Oké, okay, nou dat, dat ga ik dan toch nog zeker doen, want ik wil nog steeds even weten wat het gezicht is van de persoon die ik nu aan de telefoon heb. Maar goed, je hebt heel veel gedaan, maar ben je nog steeds actief? Ik ben uh, nog actief en wat er staat is maar de helft wat ik gedaan heb. Ik, heb, uh, ik ben zeven jaar met, uh, met Polen Oekraïne bezig geweest, met, uh, met hulptransporten. En, en daar hebben mijn jongste zoon ook een beetje aan, aan meegedaan. We zijn wel eens samen op de vrachtwagen geweest naar Oekraïne geweest dat, uh, ja, dat is wel een beetje vermoeiend het is echt wel drie weken uh, een beetje op een vrachtwagen trappen en uh, ja, ik haal hem jammer uit zou is ook scouting natuurlijk maar dat is maar één keer in de vier jaar ja. dat ben mee, daar ben ik mee gestopt het dat, dat, uh, ja, is toch wel een beetje uh, wordt het uh, vermoeiender en ja, je moet meegroeien hè. en op een gegeven moment groei je niet meer zo mee met de met, met, met, uh, andere generatie die het overneemt. en Ik ben vijf jaar uh, beheerder geweest van het Naaldenveld. Dat is uh, Scouting, internationaal Scoutingkamp in Bentveld. Oh ja. In Zandvoort. Ja. En een uh, heel mooi terrein en uh, een leuke ploeg. Daar heb ik uh, een, uh, een toiletgebouw, garage en, en uh, douches en zo beter te realiseren. Ik ben daar nog bezig om een onderkomen voor, uh, voor uh, de kampwacht te maken. We, hebben, we zitten daar een heel klein huisje en. en ja, dat is al uh, vanaf 1960 staat het daar en dat zijn we nou proberen aan, uh, te vernieuwen. Gaat, uh, gaat wat moeilijk moeizaam, want we hebben met CO2 uitstoot te maken en we zitten in een Natuur 2000 gebied. En dat zie je me nou, zie ik. Ja, ja, ik, oh je hebt het in de gaten, je zit beter te kijken natuurlijk. Nee, ik nou, zie nou, je en ik weet nu wie je bent. Dat is duidelijk, <hat leaned into Schönals> ik ken je wel uit het dorp. Oké. Okay. <bak thrive> <lying paw> Ja, het is wel grappig, want ik zie natuurlijk best heel veel mensen... ook door mijn werk heb ik dat gedaan en door de markt... en door alles wat ik heb gedaan. Maar ik probeer altijd wel het gezicht erbij te krijgen van met wie ik praat. Dat is dan toch... Maar goed, je bent nog wel actief. Ja, je bent natuurlijk eigenlijk nog heel jong, hè? 70, ja. Ja, nou, dat vind ik jong. Ja, dat we heel hele hoop zijn dan nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die al inderdaad in de tachtig zijn... en nog steeds heel actief zijn als vrijwilliger. Dus wat dat betreft heb je nog even een tijdje te gaan. Ja, Nederland kan niet zonder vrijwilligers. En vrijwilligers kunnen niet zonder Nederland. Zeker. Dat zeg je heel goed. En dat, dat, ja, dat is heel leuk, leuk werk. en Het heeft niet altijd met, met geld te maken. Het heeft meer met, met, met je gevoel te maken. Als je vier jaar bezig bent... En je, en je maakt tien dagen Andermans kinderen uh, uh, formaatje. En je hoort dat jaren later van, nou dat was toch wel een hartstikke leuk kamp Daar doe je het voor. En ja. als je daar allerlei vriendschap ziet ontstaan Ja, dat is... Die waardering is inderdaad... Dat is onbetaalbaar. Dat is onbetaalbaar. Zo'n lintje, dat geef je nog eventjes. Uh, ja, toch wel een ruggesteuntje om toch nog wel even... Uh, even met sommige dingen toch wel weer op te pakken. Naar je eigen zin te ja. nou, nou zei je dat uh, met name zeg maar, de jeugd, hè, die, die pakken natuurlijk dingen nu anders aan... dan dat je dat misschien van oorsprong doet. Is dat, is dat wel iets uh, waarvan je zegt dat, dat, dat je dat lastig vindt? Of zeg je van, ja, kan je natuurlijk ook meeslepen in, in de moderniteit... maar het kan natuurlijk ook zijn dat je denkt van, nou... Ik, denk uh, dat toch. Ik, ik, vind het, ik vind het niet lastig wat, wat je, en dan kom ik toch weer bij Scouting, maar ook bij, bij andere verenigingen, als je op een gegeven moment zo van jou meeloopt, dan duw je zo'n grote stempel op die vereniging. En dan moet je eigenlijk gaan afvragen van joh, als ik straks mijn stop, dan, dan moet toch iemand zijn die dat overneemt. Ja. En en de, de, de naar, naar de Jan Britten toe natuurlijk. Dus als je niet lid bent van een, een draaiende. Scoutinggroep, dat je wekelijks meedraait... dan uh, als je dat niet doet... dan weet je niet... wat er in zo'n leeftijdsgroep uh, leeft. En dan kom je op zo na vier jaar... op zo'n scoutingkamp weer... als nieuw uh, uh, ja, gezicht eigenlijk dan. Hè, dat, voor, voor, voor al die kinderen. Dan, dan, dan uh, zit je niet in de groep. Dan ben je een buitenstaande. Ja. Moet juist, en dat is juist belangrijk... Als, uh, ook in bestuur en zo... Om dat over te dragen naar een jonge generatie, een jongere generatie mee te laten draaien. En dat is met ja. name scouting en zo. Ik zeg altijd, als je een pijlo maakt van de keuken, dan maak je gewoon verantwoordelijk voor de keuken. Ja. En dan krijg je de ervaring en dan, dan zou iemand die groeit er gewoon mee. Ja. Dat, is, dat is binnen elke vereniging is dat belangrijk. Zeker. En niet uh, uh, te oud worden en dan uh, aan de zijkant geplaat worden. Nee. En je kunt beter aan de kant gaan om mee te kijken en adviseren. Nice. En dan dat dan dus je wat je in sommige verenigingen ziet: van nou, pro, uh, probeer maar even weg te krijgen of zo. Weet je wel zoiets van? Ja, ja, ja. Het, moet niet, het moet niet langer duren dan dat het uh, vers blijft. Ja. ja. Nou, is het natuurlijk zo dat scouting uh, het, het krijgt regelmatig best wel aandacht krijgt. Wat, wat, wat kun jij nog zeggen over scouting? Hoe belangrijk dat is voor jongelui? periode van, van, ...van computer en, en, en. scouting die, die uh, gaat mee in alle ontwikkelingen. Wij hebben ook uh, het spelen met computers en weet ik veel... ...maar je, je leert bij scouting teamwerk en dat, dat zie je steeds minder. Hè? Wij vroeger uh, gingen naar de lagere school buiten spelen, uh, knikken stoepen... En, ...en je was lid van een voetbalvereniging, dat wordt al een stuk minder. En bij scouting leren ze toch weer met, met elkaar om te gaan. Dan gaan we eens dus een week met een met, met groep van 60 kinderen op een naaldveld te kamperen. Dan leer je elkaar veel beter leren kennen dan dat je achter de webcam zit of zin. Ja, en je leert ook samen te doen. Hè? Je, je moet uh, dingen met elkaar delen en uh, hulp vragen. En, uh, het is natuurlijk heel breed wat je bij uh, scouting uh, leert. Ja. En uh, ik, ik heb wel eens een van de heren van scouting uh, aan de telefoon gehad. Hoor, moet ik zeggen? En die, die zeiden ook van... Ja, heel veel mensen denken ja, scouting, dat scouting is voor, uh, hè, voor, voor, voor watjes. Nou, dat is het zeker niet, uh, begrijp ik. Want uh, er worden hele stoere dingen gedaan daar. Uh, en ook... Uh, voor kinderen die denken: Nou, dit is niks voor mij, want ik kan het niet betalen. Daar is een oplossing voor. Want er is hier een sportraad in Zandvoort waar mensen gebruik van kunnen maken. Zodat ze die kosten kunnen krijgen. Of tenminste, dat ze geld kunnen krijgen om toch lid te worden van scouting. Ja, het scouting is een van de grootste jeugdverenigingen van de wereld. En, en weet je, je bent, uh, je bent niet uh, prestatiegericht. Als je op een voetbalvereniging bent en je kunt goed ballen, voetballen... Dan, uh, dan ben je de man. Als je bij scouting goed bent en, en de een is goed in koken... de ander is goed in, in knopen en die is goed in varen... Dan, dan, dan, dan komt het allemaal bij elkaar en dan zit je gezamenlijk wat neer. En het, is ja. niet. het is niet zo, zo klein. Het is een hele breed scala aan activiteiten... waardoor er voor elk kind eigenlijk wel iets is waar ze goed in kunnen zijn. Ja. Ja, dat ja. zijn allemaal, allemaal perfect. Dat vind ik tenminste zo. Dat is mijn mening natuurlijk. Ja, nou, ik, ik denk dat, dat als je als ernaar je kijkt... En, en je kijkt heel serieus naar wat ze allemaal doen... dan denk ik dat dat zo is. En bovendien denk ik dat het ook uh, voorkomt... dat ze een verkeerde kant op gaan in hun leven... als ze bij scouting zijn. En dat lijkt ja, me voor heel het, veel kinderen. Het onmog, hè? Dat ja, dat is een zeggen van hier en niet verder. Juist. Dat is, dat is in de tegenwoordige samenleving... ...worden, worden uh, uh, de kinderen heel makkelijk op het verkeerde been meegenomen. Ja. Dit gezet ben meegenomen in, in, in alle problemen wat zich dan... Uh, kunnen voordoen, doet. ja. En dat heb je bij scouting. Dat, ja, Natuurlijk gebeuren daar ook wel eens dingen. En, en, en als daar wat gebeurt, dan staat het ook gelijk overal in. in ja. Het land is ook niet eerder. Want ze kunnen beter... Uh, uh, maakt niet uit hoe, hoe ze praten als ze maar over je praten. Zo is dat. <laughs> Oké, okay, nou, ik uh, dank je wel voor dit gesprek. Uh, nogmaals gefeliciteerd en uh, geniet uh, van de aandacht. Ook al ben je daar niet helemaal van, van die aandacht. Uh, ik uh, denk dat, dat iedereen die een lintje krijgt dat wel verdiend heeft. En uh, een heel fijn weekend gewenst. En uh, wellicht komen we elkaar weer tegen in een dorp ergens. Oké, okay, dank je wel. En uh, dank voor de uitzending. mooie, mooie uitzending en jullie graag. Dank je wel. Fijne dag nog. Dankjewel. Dag.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 Mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. But love makes the world Sammy Davis Jr. met de Candyman. <coughs> Sorry. Uh, we gaan naar de mededelingen. Het uh, was uh, een fijne uitzending vandaag. Maar we gaan. De herhaling van deze uitzending... is te beluisteren op maandag van 10 tot 12. En wij verwerken de interviews... op, op de website van www.zfmzandvoort.nl. U kunt bovenaan in het midden... klikken op Uitzending gemist... en dan Interviews en dan Goedemorgen Zandvoort. Meestal staat er... Staat het er op zondagmiddag al op? Eh, soms iets eerder, soms wat later. Want het is en blijft natuurlijk allemaal handwerp, handwerk. Eh, en ja, dat moet zo ter beschikking gesteld worden. We bedanken vandaag Cor. Cor je dankjewel voor de techniek. Dankjewel voor de muziek. De redactie deze week was in handen van Gert van Kuik. En mijn naam is Irene de Jager. Eh, voorlopig zult u mij even niet horen. Want ik ga een klein beetje richting het zonnige Spanje. Maar goed, dit weekend op CFM. Uh, naast naast Goedemorgen Zandvoort hebben we natuurlijk heel veel programma's om te beluisteren in het weekend. Straks van 1 tot 2 kunt u luisteren naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Met oude Nederlandstalige liedjes. En van 2 tot 5 zitten hier Albert-Jan Vos en Rob Harm, zoals ik al eerder gezegd heb, met hun programma Zandvoort op zaterdag. Zondag begint de dag goed met van 10 tot 1 ZFM Jazz. En elke dag van 10 tot 12 in de ochtend uitzending met wisselende presentatoren. Op dinsdag en vrijdag ZFM Lunchroom en van 1 tot 3 de volgende week ook op donderdag. En verder kunt u de programmering checken op www.zfmzandvoort.nl of de ZFM app. Nou, blijf vooral op de hoogte bij uh, van CFM. En uh, u kunt onze Facebookpagina volgen met de laatste updates. U kunt uh, de CFM-app downloaden. En blijf op de hoogte van alles wat er speelt in Zandvoort en de omgeving. En mocht u tips hebben voor de redactie... dan stuurt u die per e-mail naar redactie.cfmzandvoort.nl tot zover. Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 1 mei. En ik zeg allemaal een heel fijn weekend gewenst. En graag tot een volgende keer. Maar dat zal nog even duren, dus zoals ik gezegd heb. En uh, we gaan eruit met onze tune en met John Mayer New Light. Fijn weekend. Dag. We'll cool. cool.